Sissy Pearl. Ja. Oh ja, nee, die ik, komt ik uit Amsterdam nee. toch? Met die, met dat grappig. Ja, de, ik heb het zelf nog niet gezien. Ik heb wel heel veel gelezen. Maar uh, als ik het het wil de, gaan kijken maandag, uh, wat, uh, welke zender en welk tijdstip? Uh, Aan de maandag, om, even kijken. ik denk ook weer vijf voor half negen en anders zal het half negen zijn op uh, Nederland 3, BNN. Hartstikke maar goed. Uh, ja, ik zou gewoon uh, die week erop uh, eens kijken. Ja, <laughs> dan, uh, dan is het gewoon extra spannend. Nou, ik denk dat aankomende, na aankomende aflevering dat er nog meer commentaar gaat komen. Maar uh, daarna wordt het leuker en serieuzer. Daar ja, kun je alle tipje van de sluier, Ja, jij zegt er gaat ja. nog meer commentaar. Wat, wat is er gebeurd? Nou, we hebben onder andere een act moeten doen met z'n allen. Uh, er komt ook een topless DJ even optreden bij ons in het huis. Is dat Nicky Bellucci? Wat zeg je? Is dat Nicky Bellucci? Nee. Ja, ja. Zij staat de wereldwijd bekend om, om dat te doen. Nee, veel erger. Oké. Okay. <laughs> nou, we vinden er wel, denk ik. Paris Hilton. Ja. Nee, je mag, je mag het hier nee. gewoon zeggen, hoor. Dat luistert toch niemand. Je is wel op de voorstukjes geweest, ook DJ Diva. DJ Diva? Heb nog nooit gehoord, maar... Ik oh, ja. nog nooit gehoord, heb je nooit de Panorama gelezen vroeger of de actuele... Nou, ik zit alleen maar op Twitter en uh, dat is... Uh... <lacht> hij, le hij leest af en toe de passie maar uh, de actueel. <lacht> ja, alleen pagina 97, maar... Uh... <lacht> uh, jeetje, nou ben ik gewoon een vraag vergeten. Gelukkig ja, nou, hebben we nog de, de luisteraars. We hebben luisteraars. De de luisteraars. luisteraars uh, oh, ja. Arnhem, die heeft een vraag. Want de eerste aflevering was jij natuurlijk, of tenminste was Quintino natuurlijk uh, in de jury en die vroeg ja. zich af hoe de samenwerking was met hem. Of je nog tips hebt gekregen van Quintino en uh, ja, hoe hij uh, jou vond en of jullie nog een uh, leuk gesprek hebben gehad achteraf. Nou eigenlijk, uh, nee, ik niet echt, ik heb hem niet echt gesproken. Maar ik, ik, ja, ik vind een hele lieve, leuke, mooie jongen, maar verder, uh, ja, wat moet ik ervan zeggen? Nou, ja, nou ja, je, ja, ja, ik, je mag alles hier zeggen. Maar volgens mij produceert hij zijn platen ook niet zelf. En ik dacht van ja, uh, jij bent ook gewoon net als ons. Ja, ik, ik kijk nu naar, uh, naar Joey, die weet, die weet toch wat meer. Over de finale in Argentinië? Nee. Over Quintino. Over denkt alleen maar aan de Oh, uh, Quinten, uh, Q, wordt hij ook al genoemd? Ja, nee, Quintino van produceert hij zijn eigen platen. Ja, die met de Galveego heeft hij uh, zelf uh, samengemaakt. En uh, ja. er komen nog hele goede andere platen aan. En, uh, ja, nou, het uh, toevallig uh, werken wij met de huisproducer. En die maakt volgens mij de muziek van Cantino. <laughs> Ja, ik zit bij zijn agentschap, dus ik kan dat natuurlijk zijn de... niet uh, dat ze dingen. Uh, <laughs> dat zijn de nieuwtjes hier, hey, zo! Hey. Dat niet zeggen. Primeurtje. Ja, dat is altijd leuk. Dat uh, ken ik ook nog een beetje, dus... Uh... Nou, Zover ik weet, zeg maar, uh, maakt Quinten uh, zijn, eigen, zijn eigen tracks wel, met uh, Hulde van Anderen. Maar net zoals met David ja. Ketta doet hij uh, uiteindelijk wel zelf. Als Quinten Tino er niet zo zijn, zullen die plaat toch ook nooit zeg maar, bestaan. Dus zullen ze ook nooit zo groot kunnen worden. Oké, okay. uh, hij doet het in ieder geval super leuk, maar wij hebben verder geen contact met hem gehad. De geen... volgende show zijn de Beastjackers, toch? Die uh, komen? Nee, nee, nee, nee, nee. De volgende show hebben we in ieder geval Freddy Korsen die een, uh, een rolletje speelt. Een geen chirurgen uh, geen rollen hoor. Oké. Okay. Um, en volgens mij is de volgende aflevering Quintino er weer bij. Oké, okay, nee, geen nee? Beastjackers. Nee, nee, nee, wacht even. Okay. Uh, jawel, de Beastjackers. Ja, we hebben hier uh, alle agenda's. Uh, we, weet, we weten hier uh, meer. ja, Dat heb je van Chanel zeker? Nee, helemaal niet. Die, die, die, die, die, die was niet zo spraakzaam. Maar ja, we, we, hebben, hier, we hebben hier gewoon uh, korte lijntjes uh, met uh, andere maatschappijen en alles, dus ja. Oké, okay, nee, ja klopt. DDB's de Jack is gaan ons en. Uh, Jack in the base, die ga je heel veel horen in de avond. Wat zeg je? Dat is een vaste motto, Jack in the base. Die ga je echt de hele avond uh, horen. Oké. Okay. Nee, dat uh, was wel jammer. Want eigenlijk zou uh, verder Le Grand ons jureren. Dus we hadden ons helemaal ingestopt verder. Oké. Okay. Ah, hun. Basecheckers zijn ook hele goede producers die goed aan het weg aan het timmeren zijn. Dus dat is zeker ook een uh, hele goede jurylid. Ja, hun zijn heel lief, maar uh, ik vond ze niet zo leuk. Oké, okay. <laughs> waar is het te streng? Maar dat zien jullie nog wel. Ja, inderdaad. <laughs> je moet wat raden halen over. Het ja, lijkt ons een mooie afsluiting, dat zien wij nog wel. Dat, uh... Ja, dat zie je dan wel nog maar. Maar hoeveel ja. afleveringen zijn er nou eigenlijk al opgenomen? Ja, dat zou ik niet weten, jongens. Hoezo? Je was er toch bij, of? Uh... Ja, maar als ik dat zou vertellen, dan weten jullie ook tot hoe ver ik erin zou zitten, dus, uh... Nou ja, ik, ik denk dat je wel contact hebt met de overige meiden toch daar nog, of? Uh... Uh, ja, nee, dat is waar. <laughs> ja. Volgens mij uh, op de helft of zo zitten ze. Op de helft, oké. Okay. Ja. Nou ja, we blijven het hier natuurlijk in de gaten houden. Dat is en ja. helemaal goed. Ik vind het ontzettend gezellig. Uh, en ja, we gaan je vaker uh, lasten vallen, denk ik hier zo hoor. Ja, is goed, kom maar op met die updates. En okay. dat dus zijn broodjes. Ja, dus de zijn broodjes. Hey. Die staan is... de volgende keer klaar hoor. Wel, één ding beloof dat je hier ook een keer langskomt om een set neer te zetten. Hoe jullie daarbij? Huh? Welk lijntje hebben jullie daar? Ik nu een eentje onder zijn neus nu, maar. <laughs> <laughs> dat noemen we schuiven, noemen we dat. <laughs> Nou, je, je kunt ook meekijken op onze website hoor hoe gezellig het hier is in de studio. Nee, maar ik bedoel, hoe weet jij dat we niet Suzijnse broodjes? Wat weten wij van Suzijze broodjes? <laughs> ja. Nakkers. Vind je die lekker dan? Nee, nee onze, onze hoofd DJ hier maakt die hele lekkere zijze maar uh, blijkbaar is daar een connectie. Uh. <laughs> Nou, we, we, ja, jongens, uh... het, het wordt mij hier een beetje te heet ja, onder de voeten. Ik ga ze het vertellen ja, hoor nu. Mij ook, mij ook. Het wordt veel te heet onder de voeten. Oh, oh, oh, oh. Ja, Deutje, ja. Wat, wat een gezelligheid. Ja, je hey, moet er ook ja. wel minder zandbal in doen, joh. Dus, uh, ja, ik verwacht ze wel een keertje ja, in E-dam. Ik had geen Zandvoort. Uh, wat is het ook alweer? Zandvoort, hoor. Ja, Zandvoort oh. A.C. Ja, dat, dat gekke door met die mail, hoor. Hé hey, Pascal, geef zo ja, meteen eventjes de nummer door, ja? Ja. Hé, <laughs> ja. hey, zoek je me op. Hey, hartstikke bedankt uh, voor je tijd en ja, natuurlijk nog heel veel succes. En ja, ja, dat komt goed. Kunnen we je ook nog liken op je Facebookpagina? Uiteraard, uiteraard, zeker even doen en uh, sowieso uh, mijn setjes even checken op Soundcloud. Gaan jullie die nog, dra nog uh, draaien of niet? Nou, we gaan even kijken hoe onze tijd nog uit gaat komen. Oké, okay, nou... Uh, we, we houden je zeker op de hoogte hier. Is... Hey, leuk dat je even tijd had. Nou, gauw door met de firebeat met Oh Yeah! Yeah <laughs> Zo komen, we, zo komen we toch nog wel eens wat te we weten. Zo'n ze broodjes. <lacht> dat, dat geeft toch een hele andere dimensie als je naar die tv-uitzending uh, zit te kijken. Ja, die heb ik dus echt een maand niet meer te zien hè, die stomme dingen. Laat <lacht> staan <het> eten. <lacht> ja, oh, ja oh, volgende oh, oh. die aan de laag krijgt, dat is misschien wel over moorkoppen. Je weet me maar nooit. Moorkoppen? Uh... Ja, ja, een nee. erge op aan tafel ben jij, Pascal. Maar, <lacht> <lacht> hey. Hey, zo donkerbruin ben ik ook weer niet, ja. Nou, nou, nou, nou, nou. Hadden we nog meer leuks voorbij zien komen. Want ik heb bijvoorbeeld een leuk feestje over Lady Perfect. Powered by Kiss. Op zaterdag 6 april staat Amsterdam geheel in het teken van de Grand premiere première van de Lady Perfect. Lady Perfect, een vrouwvriendelijk event. Nou, we houden het wel op de dames vanavond, heren. Ja, op zaterdag 6 april in de cent in Amsterdam... En mensen uit heel Nederland zullen samenfeesten als één. Met als één gezamenlijk doel. Plezier. Lady Perfect zal de lekkerste, hardste, zwoelste tunes tegen horen brengen. Waar R&B muziek gecombineerd zal worden met house. Nou, dat beloofd wat. Uh, leuke combi. Ja, het ligt eraan hoe je natuurlijk wegdraait. Maar zeker in een bepaalde <laughs> stroom uh, kan dat heel leuk in combinatie met trap en dubstep in elkaar gemixt worden. Maar ja, als ik hier zo kijk. Uh, de, li de lijnen van uh, Lady Perfect. Uh, ik zie hier staan... Uh, de grote headline is Germinology. Nou, ik vind ze ontzettend vet. Uh, ja, en de onbeleid. Germanology krijgt echt heel veel aanvragen binnen Nederland uh, om geboekt te worden. Quintino. die zijn in Nederland denk ik de meest gevraagde dj's op het moment. Ja, maar als ik kijk... Of Germanology of Quintino, Dan zeg ik 100% Germanology. Ja, het zijn twee totaal verschillende dingen. Shermanolletje is natuurlijk echt een live act. Dus dat is heel leuk voor tijdens en set. En Quentino is natuurlijk een DJ die. kan gewoon knallen. En natuurlijk met zijn hit Epic bijvoorbeeld. Dat is, ja, dan heb je wel echt een topper in huis. Ja, dus het, okay. is, het is waar je van houdt en wat je wilt. En, uh, maar het zijn allebei uh, op een eigen manier echt topartiesten. Uh, trouwens, een ander nieuwtje. Uh, Open Air uh, is ook aangekondigd. Oké, okay, uh, maar zou ik eerst eventjes nog de rest van de line-up oh ja, ja, ja, door vertellen? Ja, ja. ja, alles op zijn tijd. Nou, dan hebben we dus Lady B, Irwin, Michael Mendoza, Richie Romero en ja, de supertalenten Rudy Lime en The Freshman. En ja, voor de dames, Gio, die komt live optreden en de host van deze avond is niemand minder dan Jennifer Cook. Mis ik iets? Die? Jennifer Cook? Is dat de ongebouwde Jennifer Lopez? Wat we uh, daarvoor ik, ik, ik weet het niet, dat is een, dus de host van de avond. Heel speciaal allemaal, maar ja. Wil je alvast kaarten kopen? Speciaal voor de krampje meren van Lady Perfect. Powered by Guest? Worden er een exclusief aantal early bird tickets beschikbaar gesteld. Voor maar 5 euro. Krijg je dan ook een Guest goodie bag? Uh... Dat weet je nooit. Misschien wel zo'n uh, Chester horloge. Nee, let wel op dat de minimale leeftijd voor dit evenement is gesteld op 18 jaar. En dat het hier ook geld op is op. Ja, hierna zullen de normale tickets slechts 10 euro kosten. En ja, tickets zijn verkrijgbaar op www.ladyperfect.nl www.thesend.nl en bij alle Free Record shops in Nederland. Ja, dan... Jo, jij had ook nog een nieuwtje. Oh, en het open-air event, wat onder andere apenkooi bij zit in Kraaienest. Uh, moet je maar even zoeken, die is uh, aangekondigd op Artifalk vandaag volgens mij. Oké. Okay. Ja, ik heb, ik heb er nog vrij uh, weinig over gehoord. Uh... Ja, het is wat meer in de kraan, maar bij de jongeren wel heel erg levend zeg maar in de omgeving van Amsterdam. Dus misschien ook voor uh, het jongere publiek wat luistert uh, een aanrader om misschien naartoe te gaan. Oké, okay. maar, maar dan ook nog waar ik jou net al voor sprak is Dancefair 2013. Dance in Utrecht, ja dat is volgens mij over twee of drie weken. Uh... Ja, en het is de laatste tickets gaan de verkoop in. Het is uh, bijna een sold-out-editie. Ja, het is, uh, de organisator is Norman Soares, bekend van de percussie natuurlijk. Ja, ik hoor Precies. hem hier, uh, Hij staat hier boven te trommelen. Ja. Nee, maar uh, die is Norman, inderdaad naast uh, naast het trommelen zeg maar, nu ook uh, dit gaan organiseren. Nu voor de tweede keer. En uh, vorig jaar was ik erbij, Dat was een ongelofelijk succes. Het is een uh, zeg maar wat we met Amsterdam Dance zeg maar, Event hadden, dat uh, Demolition Day. Wat was dat? Ja. Ja, dat bestaat natuurlijk nu niet meer. Maar uh, het is daar zeg maar een soort van beurs, inderdaad apparatuur maar ook inderdaad workshops met artiesten, panels. Uh. Wat heel leuk was, was uh, uh, een stuk met Lebek Luc, waarbij die gewoon een uur lang vertelde hoe die bekend is geworden en het hele stuk. En uh, dit keer uh, heel veel uh, artiesten, zoals Billy De Klit, uh, voor mij Frank Rizardo, Nicky Romero, uh, Alvaro zal er wel weer wezen. Uh, ja, nog een aantal andere artiesten, Jasje Heibo van Age die gaat daar ook een interview geven. Uh, ja, het belooft zeker wat te worden. Het is een leuke ervaring als je echt into de, in de scene bent en je wilt gewoon andere mensen leren kennen of je platen promoten of je wilt leren draaien of andere dingen. Het is heel veelzijdig en ik denk dat daar ook de kracht ligt van dat hele evenement. Oké, okay, ja. Ja, ik, ik heb zelf weinig met Produce. Het lijkt me wel leuk om een keertje te leren, maar is dat ook voor mensen zoals mij dan geschikt om te leren? Nee, uh, niet daar nou, ja, nee. huh? nou, nou, nee? nou. Wat je daar dan dus dankjewel. kan doen is dat je inderdaad bij de stands gaat kijken welke apparatuur heb je. Dus dan kan je gaan kijken, wat heb ik nodig? Maar je hebt toch ook natuurlijk uh, workshops? workshops waarbij ze dingen gaan uitleggen. Maar dat zijn ook allemaal mensen van labels of andere artiesten... waarbij je gewoon kan vragen stellen. Ja, ik ben DJ, ik wil gaan produceren. Hoe werkt dat? Wat heb ik nodig? Uh, en andere dingen. En als je net beginnende producer bent, kan je heel veel tips halen. Maar ook als je nog niet bent, het is eigenlijk gewoon heel breed. En wat ik al zeg, daar in die veelzijdigheid en diversiteit... ligt de kracht van dat hele evenement. Het is voor iedereen wat. Het is, Zoals, het is eigenlijk een beetje wat het Amsterdam Dance Event vroeger was. Heb ik het idee. Deels dat je inderdaad de workshops hebt en de meeting. Maar ook inderdaad dat je geïnteresseerd bent in apparatuur. Of het is ja, wat ik zeg, de veelzijdigheid. De combinatie van verschillende elementen. Voor verschillende doelgroepen bij elkaar. Dat maakt die kracht van het hele evenement. Maar ook als je bijvoorbeeld pro bent. Zoals Alvaro vorig jaar was hij heel erg aan het netwerken. En zoals nu. Nu is hij met de desto in de studio geweest. En staat hij op Ultra Music Festival. Ja. Dat kon je een jaar geleden niet voorstellen. Dus het is voor alle segmenten. Voor alle doelgroepen is het een heel het is een gewoon evenement. contacten, contacten, contacten eigenlijk. Ik ook op doen. Ook? Dat kan je doen. Die mogelijkheid is er. Maar je bent niet verplicht om dat te doen. En daar... Het is gewoon lekker vrij. Ja, het is lekker vrij. Je kan doen en laten wat je wil. En alles is open-minded. En uh, wat ik zeg, ja, wil je boeken worden of weet ik wat? Je kan in die dag kan je heel veel contact inderdaad opdoen. Maar je kan ook heel veel leren. En je ook heel veel laten inspireren. En volgens mij kost een kaartje 20 euro. En je, of je kan ook een weekendkaart halen. En uh, ja, het is zeker een aanrader. Al ga je maar één dag. Uh, ik kan het je absoluut aanraden. Oké. Okay. Nou ja. Jongens hier geen. Demo'tje meer hoeven in te sturen. Die heb ik hier nou voor me staan: Gregor Salto in Funky Matt. Komt binnenkort uit op Mixmash, het label van Lebeck Luke. En ja, Ramon die zat hier al van: Ik wil hem oh. horen. Ik wil hem horen. Wat De een nieuwe: plaat, Wat een plaat! Wat een plaat! Exclusief hier al bij See It: Foxy. <lacht> van deze plaat. Foxy, de nieuwe van Gregor Salto fuck in fucking Maat. Ik vind hem gek. En ik denk dat heel veel mensen hem me ook uh, te gek vinden. Ja? Ja, ja. ja ik, ik vind alleen uh, de breken vind ik lekker. Ja, nou ja, goed. Het is toch gewoon een En uh, ja, als je dan in zo'n grote zaal staat, als de SK of als de R, ik denk eigenlijk dat het wel lossen. Ja, zou je denken? Ja, ik denk het wel. Ik had van de week al uh, Twitterberichten gezien van Gregor Salto. Nou, vind ik toe. Dat stond in de paard van Troje geloof ik. In Den Haag had hij hem gedraaid. En ja, dat ging, uh, dat ging eraf. Oké. Okay. Ja, ik, ik vind zelf uh, de track van uh, Gregor Salto, uh, de Azumba-versie, Ja, ik, ja, ja, ja die, die vind ik gewoon beter. Die, die uh, knallen er, er nog uh, harder uit. Ja, nou ja, goed. Azumba die heeft het uiteindelijk ook al behoorlijk ver geschopt uh, in de clubs. Maar ook gewoon in de kleinere clubs en discotheken. Ja, ik vind dat Azumba tot nu, maar van dit jaar of afgelopen paar jaar, wel Gregor Salto's grootste hit geworden is. Zeg maar. Zeker in de dancing. Nou ja, misschien komt de, de, de, de nieuwe remix van Bouncing Harbour er wel bij, omdat dat natuurlijk ook wel... Uh... Ja, die was in Nederland heel populair, maar ik denk niet dat die internationaal heel ver... Uh, het was zeker ook nog in de tijd dat House niet uh, wereldwijd erkend werd als de nummer 1-stroming van de wereld. Nee, nou ja, Bouncing Harbour, tenminste de eerste variant, dat, ik, ik denk dat dat wel zeg maar... Zeg maar een nieuw tijdperk aanduiden die, toen de tijd. De, de, de, dat, dat zeg maar de Dutch House werd. Nee, in Nederland wel. Dat was echt in de tijd van Eric Key. Roog kweken inderdaad, echt in opkomst. Inderdaad, uh, ja, dat zeker. Maar op een gegeven moment inderdaad uh, dat nog niet Amerika en uh, de rest nee, van de dat wereld. Nee, dat je uh... nog niet. Nee, die volgen gewoon eigenlijk meer. Nou, volgen. Ik moet zeggen dat in Amerika is dat daar doorgebroken is dat Europa nu eigenlijk aan het volgen is. En dat is niet alleen qua muziek, het is qua evenementen, het is qua show, alles eigenlijk. Oké, okay, ja. Als je kijkt naar evenementen zoals in Las Vegas, EDC New York, EDC Las Vegas, Ultra Music Festival in Miami, Miami Winter Music Conference. In Los Angeles heb je nog een aantal evenementen. Die zijn gewoon qua capaciteit gewoon zo groot in verhouding met Europa. En in Europa heb je natuurlijk alleen op Tomorrowland. En van de zomer in Kroatië ook Ultra. Maar je ziet het inderdaad, de dubstep komt hier overwaaien, trap komt overwaaien, uh, de house zeg maar. wat daar nu zo populair is, dat komt nu eigenlijk ook hier naartoe overwaaien. Maar uh, het enige wat je eigenlijk nog ziet is dat de Europese artiesten eigenlijk nog steeds uit Europa blijven komen, de goeie, Of Skrillex bijvoorbeeld dan na. Nou ja, Skrillex, uh, daar ging uh, Sensation White afgelopen jaar helemaal los. Uh, dat was echt een van de hoogtepunten. Ja, Want hij staat nu in de top 10 DJ Mac Top 100. Dus dat geeft zeker aan dat hij een enorm groot fanbestand heeft. Ja, hij heeft gewoon ontzettend uh, namen erdoor gemaakt, denk ik ook. Want iedereen die weet gelijk van, oh dat nummer, daar ging de hele zaal op los. En dat was een plaats van Skrillex. En hoppakee, iedereen gaat kijken naar wat zijn de overige producties. Zo denk ik dan altijd weer. Ja, ik denk dat het eerste al van Skrillex sowieso heel erg bekend is al. Dat er gewoon mensen denken dubstep, dan zijn dat al de eerste platen waar ze aan denken. Oké, okay, maar. Over trap uh, gesproken, ja. wat vind jij daarvan? Uh... Ik uh, kan trap zeker waarderen en dat is juist het gek. Ik ben alles wel van de uptempo, 130 bpm, eerst uh, grens house. Maar zeker in een lange set uh, kan je inderdaad nu, zeker omdat muziek heel breed wordt, Kom op. kan je dus hele gekke dingen doen en trap kan hele lekkere climaxen maken en gewoon, de, ja, het klinkt gewoon lekker. en Het is af en toe gewoon lekker om dat gewoon in de club te knallen. Ja, Ik vind het ook leuk omdat het ook zeg maar, een soort bre break is. zeg maar. Als je de hele avond house eruit is de hele avond uh, R&B. Ja, en je doet dit even, even tussendoor. Ja, dit kan je bijvoorbeeld weer mixen met Niggas in Paris of met Chris Brown Look at me now. En dat zijn toch weer behoorlijk hip later. Dus ja. Uh... Ja. Maar ja, het, ik heb nu eventjes voor de luisteraars opgezet. Toys Nuts! In de, de Alex Louder-trap. En dat is van Chucky en Gregor Salto. Dus ja. Als ik kijk naar uh, Chucky. Ja, die knalt gewoon alles door elkaar. Dat, uh, dat kan niet ook. Ja, deze tref vind ik dan weer wat minder. Deze in je... Bijvoorbeeld de Spaceman remix, de Festival Trap, die is dan weer heel erg lekker. Nou, Oké, okay, ja. Ja, zelf vind ik uh, gewoon uh, van Gregor Salter uh, de, de Wiewek Rimbo remix, vind ik zo vet. Nou, laten we horen dan. Laten we horen. We kunnen allemaal gewoon even in. Zometeen hebben we de, de mix van uh, een van de dames uh, die we toen straks in de uitzending hadden. Dus. We doen eerst nog eventjes de Gregos Alto en Chucky met Toys R Us 2013. Hier natuurlijk bij jouw CVM Zandwoord, zie je het in de hout. Bra. je ook weer niet zeggen op de radio, jeetje. Hey, hey, hey. We, we, we zijn heel uh, lief geweest toch voor Pascal? Of zeg nee, niks. <laughs> nou. <laughs> Pascal kan ook niet lief zijn, hè? we waren niet meer Nee, hey, nee, nee, hij, hij hey, moest ja, er ook nou ja, goed ja. praten, nee. nee. Chanel Stevens die heeft een trial progressive mix gemaakt speciaal voor ons. Dus we knallen maar gewoon hierin op jouw Stevens antwoord. Zie het in the house. Make some noise. Met een vleugje hierin. En vleugje dan hoor. Hoor, van Chanel Ja dan ja. doe je het wel Maar uh, Of heel snel Maar wat jij wil maar, uh, Lekkere plaatjes hoor uh. Zeker te weten Hé hey, Ik ga naar de klok Bijna Elf uur Zie je het komt tot een einde Ik dank jou Joey gezellig Ja het wordt weer vloed jongens genen voor je leven Want Hoi, deze studio gaat weer niet komen. Komen. Ik dank jou ook Pascal Voor de, gezellig. de gezelligheid deze avond Ik zeg volgende week vrijdag Zelfde tijd Zelfde plaats is er Ramon weer opgetild door een mail? Want ik zie je niet meer zitten. Nee, Ramon die, ja. die is weer naar de Chin Chin. Ja, Aan de Chin Chin. Voor, ja, voor ja, een, ik ben nog is, is gewoon nog opgetild door zes mailen. Oké, dankjewel Pascal. Ja, Lekker aardig is die Pascal vandaag. Ja. Jezus. Ja. Okay. I, I, hij, hij, hij maakt je vrienden, hoor ik al. Ja. Oh. Oh. hey ik zeg, volgende week vrijdag zijn we weer bij je, je vrienden van de radio. Mijn naam DJ K. Ik zeg, maak een mooi weekend van. Ciao. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. .10. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar eerst het NOS nieuws van 11 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft sterke aanwijzingen dat NS Aourag uit Wassenaar zelfmoord heeft gepleegd. Welke aanwijzingen de politie heeft is dus niet bekendgemaakt. De jongen van 13 kwam woensdagavond niet thuis na het rondbrengen van folders in Wassenaar. Er werd meteen alarm geslagen en een Amber Alert verspreid. Gisterochtend werd zijn lichaam gevonden. De eerste sneeuwbuien trekken over het noordoosten van Amerika. Doordat twee storingen samenkomen, sneeuwt het tot morgen stevig... en komen de windstoten met orkaankracht... In de stad Boston geldt de noodtoestand. Er wordt een meter sneeuw verwacht. In de staat Massachusetts is het verboden om met de auto op pad te gaan. Het is voor het eerst in 35 jaar dat zo'n verbod is uitgevaardigd. In New York valt waarschijnlijk zo'n 30 centimeter sneeuw. LTO Nederland zegt dat Nederlandse boeren in de nieuwe EU-begroting meer inleveren dan Franse en Duitse boeren.